Daarmee willen de Amerikanen hun militaire basis in dit gebied verdedigen tegen Noord-Koreaanse aanvallen. In een van de grootste wolkenkrabbers van Tsjetsjenië heeft urenlang brand gewoed. De woontoren van 40 verdiepingen in de hoofdstad Grozny was nog in aanbouw. En volgens hulpverleners is niemand gewond geraakt. Een van de appartementen in een naastgelegen toren... is van de acteur Gérard Depardieu. Hij kreeg het cadeau van de Tsjetjeense president toen hij Grosni bezocht. Dat was vlak nadat Depardieu de Russische nationaliteit had aangenomen. Het weer, de zon gaat af en toe schijnen, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Het blijft droog en de middagtemperatuur ligt rond 6 graden. Vrijdag verandert er weinig, in het weekend meer zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Jarenlang waren er muzikale vrienden, hebben op diverse dreinen al met elkaar samengewerkt. Maar dan duurde toch tot 2006 voordat ze samen een echte CD, dan wel LP, gingen maken. Era Clapton en J.J. Kale, die LP, die ging heten de Road to Escondido. En ik liet je Era Clapton en J.J. Kale horen met het nummer Danger. En het werd gemaakt in 2006. Nog meer muziek uit de 21e eeuw van Eric Clapton in dit komend uur. In deze aflevering van De Nacht klinkt anders op Radio 1. Vandaag 4 april. Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat een van de eerste commerciële Nederlandse radiozenders van start ging. Er was al op de kabel Cable One en toen kwam dan eens Radio 10 bij. Radio 10 begon aanvankelijk als uh, muziekzender met het draaien van zowel actuele muziek als uh, gouden ouwe. En in de weekendprogrammering draaiden ze alleen maar gouden ouwe. Dat bleek zo'n succes dat ze na ongeveer een jaar besloten om. ...de hele programmering overboord te gooien met actuele muziek... ...en dat er alleen nog maar gouden ouwen gedraaid worden. Vanaf dat moment heette het station Radio 10 Gold. Vandaag dus de 25e verjaardag van onze collega's. Vandaag is het ook 45 jaar geleden dat deze man vermoord werd... ...bij een motel in Memphis, Tennessee. Er is een song zong we sing in onze down ...in the South. Ik weet niet of het But it has become the theme song, we shall overcome. We shall overcome. Deep in my heart, I do believe we shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall, overcome. We shall Dat was de stem van Blue Springs, een bijzondere opname... die gemaakt werd 22 juli vorig jaar bij het herdenkingsconcert... naar aanleiding van de massamoord op het eiland Utoya. Blue Springsteen trad daar als speciale gast op en hij zong daar het nummer We Shall Overcome. Een song die ook gebruikt is bij diverse manifestaties in de jaren 50 en 60... Toen Martin Luther King de voorvechter was van de, de burgerrechtenbeweging die ervoor stond dat uh, zwarte en blanke mensen dezelfde rechten moesten hebben. Je kan het je nu nog nauwelijks voorstellen, maar in de jaren 50 en 60 waren er delen in Amerika waar uh, het uh, gewoon was dat er een rassenscheiding was. En uh, er bepaalde. Uh, Toegangen uh, niet waren voor zwarte mensen. Dat is gelukkig allemaal anders geworden in de loop der jaren. En daarvoor is uh, mede te danken die burgerrechtenbeweging van Martin Luther King. 45 jaar geleden heeft hij zijn gevecht wel moeten bekopen met de dood En hij werd uh, vermoord door James Earl Ray bij een motel in Memphis, Tennessee. En dat is dus vandaag 4 april, precies 45 jaar geleden. Martin Luther King is op meerdere manieren bezongen in diverse popsongs. U2 maakte onder andere een liedje onder de titel MLK. Er is een nummer van Ben Harper, Like a Dream. Maar Stevie Wonder, die maakte het liedje Happy Birthday. En die had als bedoeling om de verjaardag van Martin Luther King... tot een nationale feestdag te maken. Nou, zover is het niet gekomen. Maar het is wel altijd een hele fraaie en vrolijke melodie gebleven... In 1981. I'm uh not -huh. 80 jaar de Stevie Wonder met die hommage aan Martin Luther King. Happy Birthday. Dadelijk meer van Eric Clapton. Dan ga ik een track draaien van zijn meest recente album Old Stock. Maar even terug naar de cd van vorige week... die uitgebreid in de belangstelling stond. Dat was namelijk het jongste album van David Bowie. Ik heb er een vraag over gesteld. Want David Bowie heeft voor zijn jongste cd The Next Day... een van de hoes, heeft hij een bewerking gemaakt uh, voor de nieuwe cd. Dus uh, hij heeft een oude hoes gebruikt om een nieuwe hoes te maken. En mijn vraag was welke oude hoes heeft hij gebruikt, van welke LP om te gebruiken weer voor de nieuwe cd The Next Day. Heb je hem nog? <laughs> en uh, het juiste antwoord... Nou, er zijn een heleboel juiste antwoorden binnengekomen. Maar in ieder geval, uh, degene die de nieuwe cd The Next Day heeft uh, gewonnen... dat is uh, John Lee Leivakabessi. Le John Leivakabessi. John is <laughs> een heel ingewikkelde naam. John Leivakabessi. Hij zal hem vaak moeten spellen, die naam. Die heeft... Uh, het album uh, gewonnen. In Ridderkerk woont hij. En, uh, het is vooral uh, bijzonder dat hij die cd kreeg van de 1978. Toen ging hij voor het allereerst uh, naar een popconcert toe. En dat was een concert van David Bowie. Dan... Uh... Nou, dan zijn ze het nummer ervan gaan draaien. <laughs> Zo wordt er uiteindelijk ook vorige week uitgebreid. Aandacht besteed aan uh, dat album en aan, aan het fenomeen David Bowie. En nu dan even een nummer van dat album, The Next Day. Love is lost. David Bowie in januari is hij 66 jaar geworden. Je hoorde met een track van het meest recente album The Next Day, Love Is Lost. 68 jaar werd afgelopen zaterdag Eric Clapton, 50 jaar in business. En op dit moment bezig met een tour. En er is ook een nieuw album van hem uitgekomen onder de titel Old Sock. Een heel gevarieerd album, want je hoort de meester, de Mr. Slowhand... Met rock repertoire, met reggae repertoire en ook met easy listening. En je kan een exemplaar winnen van die CD Old Sock van Eric Clapton. Moet je antwoord geven op de vraag aan welke groepen, bij welke groepen heeft Eric Clapton ooit gemuziceerd? Bij welke groepen heeft Eric Clapton gemuziceerd? Het antwoord, uh, dat kan je. Uit de Vandaag, en anders de komende week opsturen naar de nachtwindanders.nl. De nachtwindanders.nl. Maar ook kan je nog een briefkaartje sturen: Postbus 1200 AD in Hilversum ter attentie van de Vara. Dat kan ook nogal in deze 21ste eeuw. Dus de vraag: in welke groepen en welke bands heeft Eric Clapton gemuziceerd... Ik zie het antwoord graag tegemoet. En hier is dan een trek van dat nummer Old Sock. Een heel oud nummer. Het komt uit de jaren dertig. Het is van George en Ira Gershwin. Our love is here to stay. Clapton mm -hmm. van Old Sock. It's very clear. But our love is here to stay. Not for a year. Whatever And a day The radio And the telephone And the movies That we know May just be passing Fancies And in time May go album old ook je hoort, Eric Clapton, zowel op de elektrische gitaar als op de akoestische gitaar, zoals bijvoorbeeld in dit nummer. I Love Is Here hier te een nummer van George en Ira Gershwin, en die publiceerden dat in 1938. Drie jaar geleden toen verscheen het nummer ook door een tijdgenoot van Eric Clapton op een uh, CD. Het was namelijk Brian Wilson die een album weide aan uh, George Gershwin onder de titel Reimagines Gershwin. Maar nu hoorde je dan de versie van Clapton zoals die staat op het nummer Old Sock. En Old Sock, de nieuwste LP van Clapton, waar ook rock op staat en reggae. Die kan je winnen als je me vertelt in welke groepen eeuwen Clapton in zijn carrière heeft gemuziceerd. Het antwoord kan je mailen naar de Nachtklinkt, anders at vada.nl. En in deze nacht ging het anders, is het uh, de hoogste tijd... voor de drie chansons op een rijtje. Je hoort dadelijk een uh, oude opname van Frans Gal uit de meisjesperiode. En nou, hij was net <laughs> geen jongetje meer. Charles Astenvoer uit de jaren 50 heb ik een oude opname kunnen vinden. Maar ik begin met iets heel actueels. Alex Bopin heet deze zanger. Après mon le déluge... Je t'attends, tu t'étends sur un autre sujet que moi Je t'espère, je te perds comme un objet, un an et un mois J'apprends que tu t'éprends d'un plus grand, d'un plus beau Pourquoi Je t'écoute, ça me coûte me dire combien c'est chaud Dans ses bras, je sais c'est moi qui t'ai, qui t'ai, mais toi qui t'es, pour penser qu'après moi, l'herbe repoussera. Après moi, je veux qu'on soit malheureux, je sais c'est moi qui t'ai, qui mais toi qui t'es, ni Noé, ni refuge, après moi, le déluge. Je m'ébats, tu t'en bats, peut-on tomber plus bas que ça Je te cherche, tu te perches, c'est assez de jouer. Achat, je t'appelle, tu m'épelles, et fils et hache-moi, la paix. Je t'implore, tu déplores d'avoir cédé une fois. Ik je wel, ik weet wel, qui weet wel, ik weet wel, ik weet wel, ik weet wel, ik weet wel, ik weet wel, ik weet wel, ik weet wel, qui weet wel, ik weet wel, ik weet wel, ik moi le déluge Après moi, le déluge, ni Noé, ni refuge. Après moi, le déluge. Il buvait des cafés frappés avec des pas Il était très dégingandé, Il fumait des camels parfumés Il marchait à le Boulevard Raspail. Il suivait des inconnus Chaque soir le long des rues Pour leur dire l'air ingénu. Il portait un feutre topé Il parlait par un homme à topé Il buvait des cafés frappés Avec des pâles Il était très imprudent car Il risquait de se faire écraser tout le temps Il fuyait en s'excusant Tandis que les gens disaient en s'éloignant Il portait un feutre tombé, il parlait par un homme à tomber, Il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très déjagandé, il fumait des camels parfumés. Il marchait à pas combiner boulevard à Spagnes. Il suivait une inconnue, lui parlait d'un air ému. En voici ce que j'ai retenu. Elle était très intéressée, se laissa très très vite inviter à prendre un bon café frappé. Avec des Elle lui plaisait fortement quand elle parlait. Il n'osait plus faire un mouvement. Elle riait de son étonnement, mais se laissa courtiser car, justement, et eh bien, mais elle aimait son feutre tombé, son parler et aussi les cafés frappés avec avec des pailles elle était blonde platinée elle était fortement parfumée et prenait un air détaché en oh, air canaille quand il lui disait chérie, vous êtes la femme de ma vie même même il ajoutait c'est mon gentil Mon habit pas par de. Plus tard, ils se sont mariés, se la fille. Un ménage de cinglés qui se balade. à pas combiné, boulevard, race, pas, il faut les voir. Dans un café, sur le comptoir, ils vont frapper. Et les cafés, et les cafés frappés, avec des pommes. Ik ben op de donderdagochtend, zo rond dit tijdstip... de hele vroege donderdagochtend kan je drie muziekjes in de Franse taal horen. En je hoorde dus juist Frans Galma, Plus d'été, een hit voor haar in 1980. Uit de jaren 50 hoorde je een hele jonge Charles Aznavour met La Futre toupée. En die werd voorafgegaan door een behoorlijk actuele plaats. De zanger heette Alex Baupin en heeft op dit moment succes in La Douce France... met Après Moi, Le Deluge... Over een uh, krap half uurtje dan is het op deze zender weer tijd voor het Radio 1-journaal... waarin onder uh, andere aandacht zal worden geschonken aan de miljoenenaanpak... die wordt uh, gegeven voor dementie. De komende acht jaar is namelijk 200 miljoen euro beschikbaar voor de strijd tegen dementie. De overheid, de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven slaan hier voor de handen in heen. Minister Schippers en staatssecretaris van Rijn die presenteren het plan vandaag. En minister Schippers van Volksgezondheid... die komt in het Radio 1-journaal tekst en uitleg geven. Verder aandacht voor de problemen die de ING gisteren had met de computer. En ook aandacht voor de oorlogsdreigende taal van Noord-Korea. Het Radio 1-journaal straks na het nieuws van 6 uur... met Marcel Oosten en Lara Renzen. Het is zo'n twee jaar geleden dat het lichaam van Gary Moore... levendloos werd aangetroffen in een hotel in Spanje. Vandaag zou hij jaren zijn. 1952 werd hij geboren. 61 zou hij dus zijn geworden. Je hoorde Gary Moore met Empty Rooms. Vandaag is het ook de verjaardag van Muddy Waters. Het is alweer lang geleden dat hij geboren werd, 1915. En hij overleed 1983. Muddy Waters, de Amerikaanse blueszanger... En degene die dadelijk op de gitaar te horen is... die is aanstaande zaterdagavond uitgebreid te zien op Nederland 3. Hier is Belinda Carlisle. Spel van George Harrison in deze opname van Belinda Carlisle lief uh, the Light on. En George Harrison die staat zaterdagavond vanaf 9 uur centraal op Nederland 3. Want daar wordt op primetime zwaar. Hulde hulde. Uh, daar wordt zwaar de documentaire vertoond. De drie doc muziek documentaire Living in the Material World. waarin George Harrison centraal staat. Getuigenissen. ...komen aan het woord van onder andere Paul McCartney en Ringo Starr... ...en alle anderen die in het uh, verleden en daar waar het gaat om het uh, recente heden... ...met George Harrison hebben samengewerkt. Dat dus allemaal in die documentaire Living in the Material World. Het begint om 5:09. uur negen, het wordt een lange zit. Want het duurt tot uh, bijna 12 uur. Living in the Material World is dus op uh, Nederland 3 met in George Harrison centraal. George Harrison, die in dit nummer een hoofdrol heeft bij een opname van de Beatles, te vinden op de Help LP. Oh, you've gone away this morning. You'll be back again tonight. Telling me there'll be no next time if I just don't treat you right. You'll never leave me and you know it's true. Cause you like me too much and I like you. You've tried before to leave me, but you haven't got the nerve To walk out and make me lonely, which is all that I deserve You'll never leave me, and you know it's true Cause you like me too much, and I like you I wouldn't let you leave because it's true, 'cause you like me too much, and I like you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 Like me too much, de George harrison compositie En hij zong het ook zelf te vinden op de Help LP. Je hoorde de Beatles, George Harrison dus, aanstaande zaterdagavond... centraal in die documentaire Living in the Material World. Kan je niet kijken, neem hem dan in ieder geval op als je daar de mogelijkheid door hebt. Want dit zijn van die uh, producties die je niet meer terug kan vinden... op uitzending gemist vanwege rechten, toestanden en dergelijke. En als het erop staat, dan is het maar voor een zeer korte tijd... En nu ik het toch over televisie heb, zondagavond op Canvas om tien uur. Een album van classic albums. En deze keer wordt hij helemaal uitgelicht, gefuleerd en beschouwd. In 1986 verschenen het album van Pieter Gabriel Soe met op dat duet met Kate Bush. In this proud land we grew up strong. Tried hard to settle down samen met Pieter Gabriel in Don't Give Up van de LP LPSO... die op Canvas, de Belgische televisie, zondagavond uitgebreid behandeld zal worden... in een aflevering van Classic Albums om 10 uur. Dit was De Nacht kinkt Anders hier bij Radio 1, dadelijk Marcel Oosten... en Lara Renzen met het Radio 1-journaal. En wij spreken elkaar volgende week weer... voor een nieuwe aflevering van De Nacht kinkt Anders. Mijn naam is Groen Koen, dus een mooie dag verder. Hoi.